Naast de huidige service, doen ze nog steeds de bekende Fiat service. zetadres voor autoschades en APK-keuringen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort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 Zandvoort. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort en zomerhits. FM. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu. Goedemorgen Zandvoort. <lacht> Dit is goedemorgen Zandvoort op ZFM.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 En dan uh, zo uh, rond de klok van tien over half elf uh, is er Edward Geert die uh, wat gaat vertellen over een, uh, een groot uh, schaaktoernooi. op het strand. Ja, met een aparte gedraaide loper, begrepen. Met aparte... Ja, dus een uh, aparte prijs. Oh, maar dat ja, gaan we dat ja. van hem horen. Ja, de, ik heb dat, uh, dat even gelezen en ja, ik maar, even wil even hoe, kijken hoe dat in elkaar ja. zit.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 Don't need to say please to no man for to you. Oh, I love my rosy child. You got the way to make me happy. You and me, we go in style. Crackling rose, your star woman, make me sing like a kid. Now, my lady Knock the rules and make me a smile God, let it last forever all apart, woman, they can sing like a guitar, man, uh -huh. hang on a me, girl, and the sun keeps running on, yeah, play it now, play it now, play it now, my lady, make the words that make me a smile, kind of it lasts forever. It's a dream, and don't En veel succes. De dames gaan zitten. zei nee, zij hoor. Ja. Nou ja, net niet zij hoor. Want ja, ik als je met z'n twee gaat zitten, zin, dan wordt er met z'n twee gesproken. Oké. Okay. Zo. Ja ja ja ja. ja, ja, ja, ja. We zijn. Uh, kijk de microfoon voorzichtig. Welkom terug bij uh, Goedemorgen Zandwoord vanuit Hotel Hoogland. De dames zijn aangeschoven. Dom. Ja, Sandra Kluiskens en Marianne Metters. Beide van de Zonderbloem. Ja. Oké. Okay. Sandra. eh... Uh,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 En daar gaan uh, ja, jaarlijks uh, duizenden uh, mensen mee door binnen- en buitenland over de rivieren. Een eigen schip? Is het schip van de Zonnebloem? Het is een stichting. eigen Zonnebloemschip. Oh. Een aparte stichting inderdaad, want het is een vereniging, de mm -hmm. Zonnebloem, en een stichting voor uh, het schip. En uh, wij hebben ook een eigen rondvaartboot uh, door de Amsterdamse varen.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 Uh, lage waterstand of droog, weet ik het. Uh, kon, kon, uh, moesten ze door Nederland uh, gaan varen? Als bij de Lorelei komt. Ja, <laughs> ja, ja, ja. Ja. <laughs> ja, Anders liggen ze daar weken vast, hè? Ja, ja, ja. Nou, Wel gezellig het, voor de ja, mensen natuurlijk. Ja, hele goede <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> ja en en hoe lang zijn mensen op zo'n uh, buitenlandse trip onderweg dan? Uh, een week. Een Week, week okay. ja.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 Toch wat mensen die net tegen de rand aanzitten, maar echt de primaire doelgroep is die ik noem. En dat is uh, van, van, van, van jong tot heel erg. Nou, de, de mensen die bij ons uh, staan ingeschreven, zou ik maar zeggen, dat zijn voornamelijk ouderen.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 Dan heb je toch die verpleegkundigen Dan nodig, die... want de mensen moeten uh, gewassen ja, wel, maar... worden en aangekleed. Het gaat mij meer om de vrijwilligers. Ja, maar de verpleegkundigen zijn ook vrijwilligers. <lacht> dat zijn geen beroepskundigen. Nee. Oh, okay. uh, wij, uh, de, okay. de Zonnebloem is de grootste, vrij, een van de grootste vrijwilligersorganisaties okay. van uh, Nederland. Dus in die vrijwilligerspoel van jullie zitten, zitten de verpleegkundigen? Ja, okay. ja, ja. En, en dat is natuurlijk heel moeilijk. Uh, om voldoende, wij hebben daar gelukkig als regio geen probleem mee om voldoende uh, verpleegkundigen voor onze regionale vakantie...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 Je bent vrijwilliger in dat vak dan, zou ik zeggen. Maar ja, het is inderdaad een ja. vakantiedag die je op moet nemen. En dan moet je je vak ook nog hebben. Ja, ja, ja, ja. ja, het is echt... Uh, ik, ik heb grote bewondering, hoor. ook voor onze eigen medewerkers natuurlijk. Die, uh, zo... Kijk, wij kunnen het als bestuur uh, natuurlijk allemaal leuk, uh, leuk plannen en uh, ja, leuk, vervindt, leuk organiseren. Uh, maar je hebt je medewerkers uh, nodig om het uit te voeren. Want anders, ja, anders kan niet het. Nee, niet. Heel veel mensen moeten natuurlijk in een rolstoel. Ze keuken of gaan ja. één op één. En uh, ja, je hebt toch heel veel mensen nodig. Ja, met één op één zit je al gauw aan heel veel, heel veel.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 Jij zegt afdelingen en dat brengt ons eigenlijk uh, totdat we hebben gekeken wat er landelijk is. Ja. En nu hier, is dus regionaal georganiseerd, uh, de zonnebloem? Plaatselijk. Er uh, zijn 1244 plaatselijke afdelingen uh, de, daar, uh, en dan 144 uh, regionaal. En wij vallen dus als afdeling onder de regio Zuid-Kennemerland, waar verder dan nog bloemen daar overveen, heemsteden, benenbroek en Vogelenzang bij horen. Echt de afdelingen rond Haarlem.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 Initiatieven. plaats plaatselijk organiseren wij natuurlijk alles voor onze uh, eigen uh, plaatselijke afdeling. En de, als bestuur met elkaar en uh, natuurlijk met de medewerkers. En regionaal de wat grotere activiteiten. Zoals, zoals een uh, landelijk worden theatermiddag uh, aangeboden. Die, een theaterstuk wat speciaal voor de Zonnebloem wordt geschreven. En dat is dan voor minimaal 300 mensen. Dus dat doen we dan regionaal. <coughs> Zomeractiviteiten doen we uh, regionaal. Omdat je ook met uh, Weinig vrijwilligers, natuurlijk, zit. En ook de vakantieweek is regionaal om het jaar. Komt er weer een zonnebloemrally? Een zonnebloemrally. Uh, uh, een paar jaar geleden. Uh, we hebben een zonnebloemenkorso ja. gehouden oh, door ja, het dorp. Ja, ja. Ja. Ja, dat, dat was, het uh, ja, dat was, uh, was geweldig. Uh, toen bestond de. Uh, uh, nee, die zonnebloemen stond niet zo veel. Ja, maar. Uh, paar toen, paar toen, we, ja, toen werden er uh, zonnebloemzaden uitgedeeld. En toen was er een wedstrijd. Welke afdeling he, uh, heeft het leukste initiatief? En toen hebben wij.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 Ja, maar het wordt natuurlijk, er wordt natuurlijk een steeds grotere belasting ook op de vrijwilligers gelegd natuurlijk door de enorme vergrijzing en ook de bezuinigingen in de gezondheidszorg, waardoor toch steeds meer, niet dat wij natuurlijk in de gezondheidszorg dingen doen, maar mensen worden toch eerder eenzaam doordat ze minder zorg krijgen.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 bij heel veel andere dingen waar ik in zit uh, is dat ook zo, dat je steeds in hetzelfde groepje blijft rondcirkelen ik moet zeggen dat wij uh, in een gelukkige positie zijn dat we ook wat jongere vrijwilligers uh, hebben nu zelfs één die uh, ik was meestal de jongste, maar nu zelfs één die nog jonger is dan dat ik uh, ben <laughs> dus, dus dat is natuurlijk voor de, toek nee, maar dat is voor de toekomst natuurlijk heel, uh, heel prettig uh, kijk op een gegeven moment zijn we verplicht uit besturen te gaan en het is natuurlijk prettig als je dat door een jongere kan laten op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 verhoudingen anders krijgt. De een die, die zet zich in voor de wat rottere klussen zoals lotenverkoop. En de ander doet alleen leuke dingen. Ah, maar landelijk wil men dat dus toch een beetje scheiden om jongeren aan te trekken. Ja, Als ik, als ik jullie, jullie lotenverkoop zien, is dat geen, geen rottere klus, vind ik. Vind ik ik een keer maar aangesproken. Door... Ja, ik ben ja. Ook ja, morgen, mijn, ja, morgen. De, de, de, mijn loten te ja. kopen, anders uh, gaat het ja, niet door. Ja, morgen.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 Heel erg bedankt voor jullie komst en de toelichting. Bedankt, We weten wat dankjewel. meer wat de zonnebloem doet nu. Heel fijn. En, uh, nou, heel veel succes. En veel ja, zien morgen ook. ja, ja het wordt goed weer. <laughs> ja. Wij gaan luisteren naar het trio Rozenberg met het theme van The Godfather. We zijn erin en uh, aangeschoven is uh, Kevin. Kevin uh, is een van de medewerkers bij Recreade. Vorige keer was hij hier ook al, week of twee. Ja, twee woens. weken geleden. Ja. Vorige ja. week weer. Vorige ook. En nu weer, ja. Ja, nou en, dan ben je zo'n beetje de godvader van uh, Recreade. Man. Ja, ik ja. denk dat dit jaar wel, ja. ja. ja. Uh, jij bent teamleider. Um, ja. Centrum was het, de... hè? Nee, Noord. Ja, ik... ik zat bij Pluspunt. Ja, Kenny zat precies, ja. bij centrum. Hoe is het in Noord? Ja, perfect. Het ja, perfect. Ja, perfect. Ja, Afgelopen zondag geopend met het uh, Poppenkasttheater ja. En het Volksdansen? Ja. Ja, dat was. Uh, het is nooit zo'n hele hoge opkomst. Want ja.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 ja, dus is, die oude... dat, is dat een vaste groep? Mm, ja, duur, of, dat durf ik merk je dat, niet, dat nog niet in, in de zeggen. Kop er nee, nee, nee. nee ja, er zijn wel kinderen die hetzelfde keer een het bandje ja. hebben. Maar het is elke keer volgens mij weer verschillend. En er zijn wel ouders die denken van ja, ik wil wel een bandje kopen, maar ik weet niet zeker of je gaat. En dan zeggen die kinderen na drie dagen... Ja, hebben wel een bandje gewild, omdat we het ja. toch wel weer wilden. Dus ja, dan, uh, dat is wel jammer soms. En, en hoe is het... Uh, um, nee, ga ik gaan. Hoe is het met de, de professor? Ja, dat is uh, allemaal goed gekomen. Is het allemaal goed gekomen? geweldig want ik heb het programma gezien en er, elke dag was er wat aan de hand. Ja, nee, het uh, was... Uh, de, uh, ja, nu kan ik het toch uiteindelijk... Ja, eigenlijk kan je het nu vragen. Nu kan ik het allemaal vertellen. Nee, um, het begon allemaal maandag natuurlijk en dan heb je per dagdeel een toneelstukje. En uh, daar huurden wij gewoon mee eens voor in. Nee... Um,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 Uh, ik zat van de week in de tuin en toen hoorde ik achter mij in de straat, in de, in de Kruisstraat, handel omhoog, ik schiet. En toen een ja. van jullie medewerkers te zijn, Wendy Jacobson, precies te zijn. En men moest daar een stempeltje halen. Is dat in Noord ook gebeurd, zo'n uh, soort speurtocht? Uh, nou, dat is geen speurtocht, dat is de Vossenjacht. Ja? En de Vossenjacht doen wij allemaal. Dus. <coughs> dus en van centrum, en van Noord. En dan hebben we ook nog hulpjes dus die was dat. was één grote. Uh... Dat, dat is echt een, laten we okay. een, zeggen, een evenement van. Recrea, dus zoals poppenkast en volksdansen is ja. dat dan de Vosjacht op dinsdagavond de eerste. De eerste dinsdagavond. Of de tweede dinsdagavond als het uh, heel erg uh, hoogst, maar dat, gelukkig was dat niet zo. Ja, het was prachtig mooi weer. Ja. ja, super. En dan zou je ook wel een Zela gehoord hebben. Ik heb van alles gehoord. Ja, was van alles voorbij, honderd was, ja, was, ja. was ik. Ja, dat was ik. We gaan een nieuwe weekje. De Vosjacht ja. is, door, ja. door, is, door, door. Ja, is door het en het centrum samen. Ja, dat, ja. Hij ja, is wel het leukst. Je ziet alle kinderen en... We gaan naar de tweede week in. Ja. Wat is het thema uh, van de tweede week? Uh, ja, ik kan alleen... Oh, ik weet het ook van centrum. Van ons is het uh, piraten... Piraten thema. Wat er precies gebeurt, ga ik niet vertellen. Nee, nee, dan moeten de kinderen zelf komen kijken. Ja, dat is uh, wel het leukst. Het begint uh, morgen, of nee... Morgen beginnen we weer met volksdans en poppengast. Om half zeven bij het en om half acht het gasthuisplein.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 Denk heb, je, heb je veel. Ja, je zegt zo echt. Ja, helaas. Dit jaar gaat zo goed en alles loopt goed, de teams lopen goed en het is zo leuk. Dat is, heel, dat is jaren anders geweest. Dus nu is het echt zo goed, het gaat echt 100% goed gewoon. En jullie hebben ook dikke pretels. Ja, natuurlijk. Als ik vertel hoe laat ik naar bed ga, dan uh, denk je. Pff, nou, ik, wandel, ik wandel wel eens door het dorp en dan zie ik er achter die kerk toch nog een hoop uh, jo en uh, Gedoe. Ja...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 Ik dus ik heb zoiets van, nu kan ik zeker zeggen, nou daar zou ik wel uit willen zitten.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 1 uur, half in naar bed gegaan en normaal van gewoon weer op, <laughs> dus ik zit gewoon nog. Geldt dat ook voor jou, kind? Ja, absoluut, um, we, hebben, we maken inderdaad regelmatig tijden van 3 uh, nou ja, uur, 4 uur of zo naar bed. Dus even een lekker om half 2 pizzetje bestellen, <laughs> zulke ja, dingen die ik doe ja, ja, maar ja, gewoon. Ja. Kijk, dat, dat maakt het natuurlijk leuk, hè. Je, ah, je bent ja. altijd met met kinderen bezig waar je ook een, een bepaalde verantwoording voor hebt en ja, zeker. Gaan. er mag niks verkeerd gaan. Ja, en is dat zaterdag gewoon leuk om, uh, om te ontspannen met, uh, met de ploegen? Ja, absoluut. Ja, gewoon even de lekker. De rivaliteit, want de, ik heb net al een beetje in hem gevraagd, tussen uh, Centrum en uh, Noord? Ah, tussen Kenny en mij? Is het alleen maar een... Nee, nee, nee, nee. Ja, Laten we het positief <laughs> houden, laten we het positief <laughs> houden. Laten we Ja, dat is een hele goede vraag. Weet je, er blijven natuurlijk wel twee verschillende teams.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 Jij had het al over van, uh, ik ga nooit naar het centrum en jij gaat dan misschien niet uit het centrum weg. Nee, denk ik niet. Nee, nee maar nee. wij hebben daar precies hetzelfde in. Ja. Hij voelt zich lekker in het centrum, ik voel me heerlijk in ja, Noord. Dat dus staat, dus ja. Is prima, ja. ja, dat is uh, Maar ja, voor de rest, er is totaal nog geen uh, rivaliteit ge uh, geweest. Met, uh, wat een plaatje over de Godfather, de ja. Ja, Godmother. De yeah. Godmother, ja, die, uh, die is al zoveel geweest, die wil niet meer. <laughs> Nee, want eigenlijk stond ze ingepland uh, voor vandaag, maar... Die Maaike? Ja, om hier te praten, maar goed. Uh. Oh nee, kan wij, hadden het, uh, oh, wij nou, zouden komen. Oh oké, okay. de pluk is van de Prima. straat af, dus dat maakt niet zo. Ja, En uh, ze moet ook nog heel veel voorbereiden, want ja? ze gaat... Uh, de volgende week is ze er niet, dus die moet zoveel overdragen en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 Dus, dus, die, hoe, we, jullie, we, jullie... we weten al meneer. Ja. Ja, ja, dat wat, is ook 6 jaar dat jullie aan was voor het bestuur. Want goed, het is natuurlijk hartstikke leuk om, om met kinderen bezig zijn. Maar er moet ook bestuurd worden. Ja, absoluut. Ja, Meijke die was uh, gisteren eigenlijk de hele dag uh, in het uh, centrum. Hmm. Ze was een post bij het postenspel. En uh, nou ja, ze is eigenlijk gewoon even blijven hangen voor een hele dag. En toen zei ze al aan het eind van de dag: van ja, dit is wel weer iets heel anders dan het bestuur. Je, je ja, maakt weer oh. eigenlijk het echte gevoel weer mee. Want als bestuur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 En uh, nou, dat belooft weer uh, spectaculair Spectacle te worden, worden. Het, uh, maar, maar zo verder doen. kun je er niet veel over vertellen natuurlijk. Nee, ja, hij is weg, dus gewoon komen hè. Hij als is kinderen weg. dat ja. willen meemaken, ja. voor 50 cent per dag ja, kunnen we en, ja. en nog steeds het armbandje bij Bruna. Nog, nog steeds het armbandje bij Bruna, ja. absoluut. Ik heb hem hier ja. Ja, om. om uh, alle dagen mee te kunnen ja. Als kinderen vragen hoe laat is het, dan kijken we op het bandje. tijd. Ja, oké. Aanmelden gewoon achter de kerk. Ook ja, in Noord. En bij het Pluspunt. Oké. Okay. Dus 50 cent per dagdeel. En alleen donderdag, want dat was deze week vrijdag. Het vier-uursprogramma, en dat is 1 euro. En dat is van 10 tot 2. En anders oh. van 10 tot 12 en van 3 tot 5. Oké. Okay. En aanstaande zondag, inderdaad, weer volkstans ja. en podcast. En dan uh, 7 uur in Noord. En om uh, half 8 in. Ja. Het is dus half zeven in Noord en half acht in, uh, in het centrum. Heel erg bedankt, uh, ondanks dat jullie het zo druk hebben. Nou ja, dat had ik wel hoor. <laughs> heel erg bedankt voor jullie komst. Graag gedaan. Een prettige week nog. Ja, dat ja, gaat wel lukken. Ja. Oh, oh en vrijdag, uh, Sante Krapie. Santa Die is, Krapie. is ook heel erg belangrijk. Ja. Uh, Raad hè? Uh, ja, nee, nee uh, bij de kerk. de kerk. Rond de kerk. Kerkplein. ja, ja. nu ja. een hele een rondje, zeg maar. Ja, uh, okay. heel belangrijk. <laughs> Nogmaals bedankt. Ah, Dank jullie wel. Ja. En wij gaan verder met de Beatles. Get back. Beatles. Ja, de muziekkeuze, dames en heren, is weer van Ja. Maar ze even hard op te zeggen. En uh, we gaan nu naar het intellectuele deel over, Ben, dus wil jij het overnemen? Ja, met alle plezier. Uh, <laughs> <laughs> ik, uh, ik, ik zie hier voor mij, uh, meneer Geert, welkom, aangeschoven, de... Uh, Goedemorgen. Het 16e strand schaaktoernooi, en ik krijg een papiertje voor me, en daar staat in, uh, 13 augustus 2011 nummer 16, drie minuten lopen van het station. Bouwers Palace, 70 meter hoog. Klopt, ja. Zij, zijn je niet zo van de cijfers? Ja, maar dan weten weet ze wel ongeveer wel waar ze naartoe moeten. Ik vond het wel leuk dat het zo staat. Ja. ja, die schakels zijn nog wel eens een beetje, een beetje merkwaardig in hun doelen ja? laten. En dan weten ze niet waar ze zijn moeten. En dan lopen ze... Maar ja, als ze 70 meter door. hoog gaan, heb je een probleem natuurlijk. Ja, maar dat verlangen <laughs> we niet van zo, hoort. Hij nou, is een flinke toren. Ja, ja, ja. ja. Wat ik hier zie is een prachtig uh, A4 over het schaaktoernooi, het 16e schaaktoernooi bij Meijer aan Zee. Klopt, ja. Um, nou, de 16e keer. Waar hebben jullie uh, hiervoor gezeten eigenlijk? Te... Uh, we hebben hiervoor gezeten bij Wandering en Karin, ja? maar die strandtent uh, mocht we moment die partytent niet meer opzetten. Het werd te klein, hè? Ja, het ja. werd te klein gewoon en we hebben toch uh, weer 84 deelnemers, Wauw. zoals ieder jaar. En ja, die moeten we toch kunnen herbergen en dat ja. moet niet altijd dit dicht op elkaar zitten. Dus ze moeten de ruimte hebben natuurlijk. Vandaar dat we uitgebreken zijn naar Meijer aan Zee. Een prachtige strand, het overigens. Ja. Zonder reclame te willen maken hoor. Maar nee, maar de, de, nou, het is sowieso een prachtige strand. Ja. En, en daar hebben we er nog 23 van. Dus dat ja, is precies. Mijn, precies. Uh, en iedereen uh, doet wel wat. Want er zijn uh, schaaktoernooien, er zijn blitztoernooien. Er ja. is van alles. Ja. Ja, en ja. jullie kiezen voor Meijer aan Zee. Er is helemaal niks mis mee. Nee hoor. Nee. Er wordt gespeeld vijf ronden van 25 minuten. Dat Klopt, ja. betekent dat je snel moet schaken. Ja, nou snel. Het is niet echt snel schaken, het is rapid schaak. Dat is een tussenvorm. Je hebt de normale. Spelvorm, dat is na 40 zetten in 2 uur. Je hebt snel snelschaken, dat kan in 5 minuten en 10 minuten. Dit is ja, intussen, tussen ronden, 25 minuten per persoon. Edward, hoe moet ik me dat voorstellen? Als 25 minuten voorbij zijn en er is geen resultaat. Nou, er moet, altijd, dan een dan er moet altijd een resultaat zijn. Hè? Iedere, iedere deelnemer, iedere speler heeft 25 minuten. Dus in totaal kun je 50 minuten spelen. Oh, okay. Hè? Okay, okay. Dus dan is of de tijd op of de partij is beslist onderling. Maar je klopt. En uh, als Don 30 minuten hebt en ik uh, 20 minuten, heb ik gewonnen. Nou, dat hoeft niet. Je moet echt door je vlag gaan, hè? Ja, oké. Okay. Of de partij moet beslissend door mat gaan of uh, materialen of uh, overwicht. Maar je kunt dus niet remise roepen? Of ja, je wel, moet ja, komen? Ja, remise kun je overeenkomen, komen, ja. zeker. Nou, is er arbitrage? is arbitrage, ja.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 Uh, wij kunnen niet overeenkomen dat, uh, dat het remise wordt of dat ik de partij geef ja. en dan komt er een scheidsrechter hoe gaat hij dat, hoe gaat hij dat uh, nou er komt altijd een beslissing want uh, of ze, of ja, maar wij, komen, wij komen niet overeen oké okay, nou, nou goed dan gaat de tijd beslissen op een gegeven moment okay. als zij remise overeen willen komen dan gaat de tijd beslissen okay. Ah, okay. en uh, mochten er problemen zijn dat er een uh, verkeerde set uitgevoerd is wat dan ook ja, dan kunnen ze in een probleem raken dan, mm. uh, dan moeten we ingrijpen en dan moeten we arbitreren. Ja. Uh,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 Klopt ja. Ik vind hem uh, geweldig. De luisteraars kunnen we hem niet zien. Maar... maar als je weet wat, uh, wat Schaken is en je weet wat een koning is. Ja. dan staat hij hier 22 centimeter hoog. Een ja. handgedraaide. Ja. Een koning. Een koning. Ja. Is het een wisselprijs of mag men hem houden? Nee, deze mag je houden. Uh, Vorig jaar jaren hebben we altijd uh, besloten om, om bekers te nemen. Maar ja, ja dat is zo afgezaagd. En we hebben nu besloten om eens een keer zo'n zo houten, handgedraaide koning. Ja, ik, vind hem, uh, ik vind hem geweldig. Te... Hij is leuk, hè? Ja, heel erg. En, uh, ja. Kom je nou aan zo'n ding?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 Maar we vonden het gewoon leuk om dit skitje te doen. Het uh, is wat anders en iedereen waardeert dit ook. Ik denk dat uh, de, de spelers en, en uiteraard de winnaar dit uh, geweldig gaat vinden. Ik een denk het ook. Ja. Kast met bekers is uh, een beetje gewoon. Ja, en die dingen lijken allemaal van elkaar. Ja, en, en dit is echt, met... uh, ik vind hem uniek. Ja, hij is ook echt uniek.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 dat is het Louis Blok en het Stans toernooi. Uh, en wij je? zijn dan dat is dan Ruud Schildmeijer, John Atkinson, onze penningmeester en ikzelf. zelf. Ja. Ja, wat bedoel je met we hebben geen clubavond meer? Uh, Nou, we hebben bijna geen leden meer, vandaar. Oh, Oké, okay. want ik zag jullie in het verleden wel in het gemeenschapshuis Schaak. Ja, uh, ja, ja dat, is geleden, dat is al lang geleden ja? Ja. Ja, hoor. Oh. Ja, er is nog wel een schaakclub in Stanford. Dat is de Chess Society. Yeah. Oh. En die hebben dan wel leden, maar uh, wij als Stanford Schaakclub, wij zijn ermee gestopt. En uh, wij organiseren alleen een tweetal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 terugkomt. Je houdt er altijd wat van over. Ja. Jullie hebben 84 deelnemers zometeen. Klopt, ja. Waar komen die vandaan? Uit het hele land. Uit het uit... oosten van het land. Uh, er is weer zelfs een deelnemer uit Engeland die een uh, aantal jaren al meedoet. Die vindt het gewoon hartstikke leuk om dat te combineren met een vakantie. Die komt er hier naartoe. En, uh, ja. Ja. en zo bouw je toch een bepaalde ja. naambekendheid op. Okay. Is het toernooi al vol of kan men nog inschrijven? Men kan nog inschrijven, ja. ja. En dat ja. gaat bij Ruud Zandvoort Ja bij mij kunnen ze met telefoons opgeven. Dat is uh, 57 179 78. Tot, uh, tot donderdag. Tot ja, donderdag. En dan is het, het veld is bekend? Ja, en dan, klopt. Ja. Dan is de loting. Ja, nou ja, dan gaan we de indeling maken. Of je uh, maakt echt een indeling. Ja, ja, ja, ja. Het, het toernooi is op zaterdag de 13e, dus klopt. volgende week. Ja, ja. Maar je zit hier omdat de inschrijving al volgende week sluit. Dus... Ja, donderdag sluit die inschrijving. Ja, klopt, okay. ja. Goed. Nou, dus iedereen die. Mocht je nog mee, mee willen doen, Don, dan uh, zou ik inschrijven. Ja, ja, absoluut. We wensen jullie heel veel plezier met deze prachtige handgedraaide koning. Merci. En ook, ja, ik kom dan wel eens in zo'n toernooi kijken, maar dan moet je altijd heel erg stil zijn. Ja, dat is waar. Ja. Is het leuk voor mensen om te kijken? Ja, als je er verstand van hebt. Ja, als je er verstand van hebt, is zeker, zeker leuk om te kijken, ja. Maar ja, het is wel zo mondje dicht natuurlijk, Ja, ja he? tijdens, tijdens het altijd. Dus uh, mocht je gaan kijken, mocht je het willen zien, 13 augustus bij Meijer aan Zee. Iedereen is welkom. Een beetje zo voor bouwenspalles naar beneden wandelen. Ja. En dan uh, mondje dicht, maar ga gezellig kijken. Zo is het? Mocht dat. je mee willen doen, kan het ook nog steeds. Ja, tot en met donderdag. Tot en met donderdag hoor, ja, ja, ja. Ik wens jullie heel veel plezier. Oké, okay, bedankt. Lisa, een plezierige dag. Merci. Goed, dankjewel. Wij zijn een beetje aan het einde van uh, het eerste okay. uur gekomen, Ben. We ja, zijn het.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 de strandpaviljoens ja, die, uh, die van alles en nog wat uh, verkopen, verkopen. verkopen. En de, ze vragen zich af of dat wel helemaal terecht is. Dat het op die manier... Ja, nou ja, we, dat kan een interessante... we hebben alle, alle partijen aan de overkant zitten straks. Ja, ja, ja. Ze zitten al allemaal in de start. Ze kijkt al helemaal om de hoek zo. <lacht> Ik dan was deze kant op. Ja, en daarna ja. gaan we het hebben over de Scuba Republic. Die is uh, genomineerd... Wat uh, is Scuba Republic, Scuba uh, Republic is de nieuwe, het, het nieuwe duikcentrum. En dat is gelegen zeg maar, bij... Uh, Sun Parks, daar is nu weer Centerparks. Voor ja. uh, het hotel, links. Ja. Dat is een van die ronde paviljoens. Ja. Dat is een prachtig duikcomplex. En, uh, daar dat is gaat de eerste op. duikclub, hè? Die, uh... Nee, dat is niet de duikclub, want we hebben namelijk in Zandvoort nog een duikclub. Okay. En dit is een, ook een duikcentrum. Daar kan je ook les krijgen. Ah. Dus daar gaan we het ook over hebben. Ah, okay. En daarna hebben we nog uh, Hubert Braat over oh, de bakfietsrally. De bakfietsralie die uh, dwars door de kennemerduinen met duinen en het ja. dorp gaat en dergelijke. Voor het goede doel? Ja.